Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-president Bouterse van Suriname is herdacht door zijn aanhangers... aan de vooravond van zijn crematie. Boutussen werd in Nederland veroordeeld voor drugshandel... en in Suriname voor zijn aandeel in de decembermoorden. Hij overleed vlak voor kerst. Zijn aanhangers zien hem vooral als een man die veel voor de bevolking heeft gedaan. Boutussen wordt vandaag gecremeerd nadat de kist met zijn stoffelijk overschot... eerst een tocht door Paramaribo heeft gemaakt president van Chili is afgereisd naar de Zuidpool om de aanspraak van het land op een deel van Antarctica te benadrukken. President Boric is naar na eigen zeggen de eerste Latijns-Amerikaanse leider die het gebied bezoekt. Zes andere landen maken ook aanspraak op delen van Antarctica. Het militaire bestuur van Myanmar gaat bijna 6000 gevangenen vrijlaten. Dat gebeurt ter ere van Onafhankelijkheidsdag. Onder de mensen die vrijgelaten worden zijn ook enkele politieke gevangenen en zo'n 180 buitenlanders. Het vrijlaten van gevangenen op nationale feestdagen is vrij gangbaar in Myanmar. Mensen die vastzitten voor bijvoorbeeld moord of verkrachting krijgen geen amnestie, meldt de staatsomroep. In 2021 was er in Myanmar een militaire staatsgreep die op veel protest stuitte. De leider van het regime kondigde vandaag ook voor het eerst verkiezingen aan. De man die zichzelf doodschoot in een auto bij het Trump Hotel in Las Vegas... had waarschijnlijk een posttraumatische stressstoornis. Dat meldt de FBI na onderzoek. In een brief zegt de 37-jarige veteraan dat zijn actie geen terreurdaad was... maar een schreeuw om aandacht. Nadat hij zich had doodgeschoten, explodeerde de auto waarin hij zat. Die lag namelijk vol met vuurwerk. Het weer. In het noorden blijven vandaag buien vallen. In de rest van het land wordt het droger en breekt af en toe de zon door. Het wordt maximaal 3 graden. komende nacht gaat het sneeuwen. Morgenochtend kan het daardoor in het hele land glad zijn. Dit was het NOS Journaal. ZFM. verkeersopdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Ja. Wel toch?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 Zin in Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Z Z Z Met nu Toebak leeft. We gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen. We, zijn, we gaan beginnen. Hey, uh, we are. Yes. Good morning. Good morning. Good morning. Toebak leeft op de radio in het nieuwjaar 2025. Wat klinkt dat oud, hè? 2025. Ja. Echt, er zijn echt datums die ik kan herinneren of het gisteren was. 1999. Toen ik in Australië rondliep, dacht ik zelf leuk om hier te zijn. Maar uh, ja, het is nu alweer 25 jaar later. Ja, en nou zit Marco daar. Ja, ja nu zit de Marco daar. Ik moet Dat even was... horen hoe het met hem gaat. Ja, af en toe stuurt hij weer eens een fotootje, maar het is nu alweer even geleden. Maar goed, het is wel bizar om daar uh, in Australië rond te lopen. Want het is daar nu uh, ja, zomer en dan heb je naast de kerstman staan en de kerstboom staat er nog. Nou, we Alleen... gaan in ieder geval vragen aan hem of hij nog naar concert is geweest, want hij gaat altijd... Naar nou, onverwachte concerten. Ja, dat klopt, ja. Hij gaat zo Echt? spontaan ergens naartoe. Dat, je denkt, oh. dat is op Nieuw-Zeeland. Of was hij naar Elton John geweest of, zo, of zoiets? Oh, dat zou toch wel kunnen, ja. Lief hij ja. over staat, dan zegt hij nog ergens een aanhangbord. Uh. Ja, mooi. Ja, nou, ja, dat ja. zijn dingen. Nou, goed, het is, het is een spannende week geweest. Want wat hoorden we gisteren op de uh, televisie en op de radio... De politie in Rotterdam onderzoekt of de verdachte van de drie moorden in IJsselmonde ook betrokken was bij een aantal onopgeloste geweldsincidenten. Gisteravond pakte de politie een man van 24 op... zonder vaste woon- en verblijfplaats. Halfcommissaris Westerbeke zegt dat nu wordt gekeken... of die ook in verband kan worden gebracht met andere misdrijven. Jazeker. En uh, het was heel veel angst in die wijk waar hij vandaan kwam. En op de straat werd gevraagd, durf je de straat nog wel op? Ja, maar ik denk... Als hij nog niet gepakt was, was ik niet gegaan. Ik heb hem had gevonden, ja, dat ik hem aangereden met die auto. Dan zou die een eindje in de lucht vliegen, hoor. Ja, stoere verhalen <laughs> allemaal weer daar. <laughs> ja, zeker, ik had hem gepakt gewoon, <laughs> helemaal <er> geen... Had <laughs> ik helemaal niet over getwijfeld. Nou ja, goed, het is uh, bijzonder. En de ene uh, journalist die had er rondgelopen, en Die zegt, nou, ik merk er niks van. Een de andere journalist die uh, liet zich helemaal gek maken. Ja, dat is echt een angstcultuur hier. Ja. Nou, het is spektakel. Het is bizar dat die man gewoon echt, ja, op, op onze doelgroep het gemunt had, hè. De man boven de 50, heeft er drie van neergeschoten. Nou, het is waarschijnlijk misschien iets met zijn vader of zo. Ja, zoiets zou kunnen dat zijn. Dat zou haast wel kunnen. Dat is ook een vader van iemand. Oh. Ja, en die buurman die boven hem woonde, die zei van, nou nee, hoor, dat is niet de buurman die onder mij woont. Die herkende ik ja. Ik woon, er echt wel onder je. Nou, hou je buurman in de gaten. Dus. Hij was toch zwervend? Ja, zoiets. En had daar eh, in een appartement gewoond... terwijl hij daar eigenlijk niet hoorde of zo. Nou, dat was het verhaal een beetje. Dus, nou, het is allemaal wel spannend in Rotterdam. ik gebeurt de laatste tijd zoveel ja. bomaanslagen. En eh, dit dan... Echt een verkeerde aardstraal daar, hoor. ja. Zeker, dus daar moet je niet naartoe zijn. Maar goed, we hebben het, de NIA'swisseling hebben wij overleefd hier gewoon. Ja, wij ook. En dank daarvoor, uh, dank daarvoor. Ja, ja. Nou ja, wat ik ook wel ernstig vind van gisteren, net voordat een bepaald programma begon... dat Willem van Kooten is overleden. Ja. Die als Joost den Draaier, hè? Nou, dan moeten we daar nog even bij stilstaan. En daar gaan we zeker even bij stilstaan. Doe nog maar even dan. Radiopionier Willem van Kooten is overleden. Hij was bij velen ook bekend onder de naam Joost en Draaier. Van Kooten was de bedenker en eerste presentator van de Nederlandse top 40. Hij overleed vandaag precies 60 jaar en één dag nadat hij de eerste editie van die hitlijst had gepresenteerd op Radio Veronica. Ja, bizar. Gewoon 40 jaar daarna overleed hij gewoon. Nou goed, even een stukje Joost draait en Hoe klonk het dan ook alweer? Het getal van 30 graven rond te houden. Begrijpt u? Arme Little Boy van Heentje, die is eruit. Superbad, James Brown is eruit. Maar wees er met de Samantha Jones is eruit. Mona Wildebras, Neenweek en Herst de Midnight van Erik Plankton. Goodbye. Bye bye. Ja, het blijft net aan een beetje overend. Het is natuurlijk een beetje een heel andere tijd. Toen werd er op die manier helemaal allemaal gepraat, een beetje overdreven. Ook zo, het echt gek. wel leuk dat je me luistert hier, de radio. Ik heb ook zo gepraat, moet ik zeggen. Jaren geleden, maar dat leer je dan toch uh, langzaam af. Maar goed, Joost, te draaien, niks anders respect. Wat die man allemaal heeft ondernomen. Niet alleen maar radioprogramma's gepresenteerd. allerlei bedrijven opgezet, golfbaan aangelegd. Uh, Sommige, uh, noem je dat, uh, uh, beentjes hadden wel ruzie met hem. Want dan was het met geld niet helemaal goed geregeld, geloof ik. Oh. Ja, er waren nog wel ruzie dingetjes. Maar uh, verder, ja, hij heeft alleen maar mooie dingen gecreëerd eigenlijk. En hij was waarschijnlijk ook zo'n platenplugger. Zeg ik dat goed? Ja, platenplugger. Pla ja, hij had muziek uitgegeven. Ja. En een platenmaatschappij had hij. Dus uh, hij, was, ja. uh, hij was al wel, blue, shocking blue had ermee te maken. Golden Ring. Oh, noem wow. Noem zo ja, een paar ja, namen. Ja. Nou goed, jammer dat hij ons heen is gegaan. Hij was 83, hij heeft een mooi leven gehad. En volgens mij heb ontzettend genoeg of een, het leven. Denk Goed. ik ook wel. Straks onder andere de Zandvoortse bericht en natuurlijk weer het geschiedenis je in het tweede gedeelte in het radio event. Eerst maar even Kip Harpoen. Aanzetten tot uh, autostelen. Just to get you all alone. I to take you driving around. So come on, open a window for me. is asleep And it's time to go creeping In a shadow of the town I feel like I'm alive With you as we ride Let's go stealing cars Oh Jaren geleden, 2009, was dit een klein hitje voor hem. En ja, deze plaats zou tegenwoordig gewoon niet meer kunnen. Excuus daarvoor, want dit zou misschien aanzetten tot uh, verkeerd gedrag. Ja, laten we met z'n allen gezellig uh, auto's gaan stelen. Dat is zijn opdracht eigenlijk. Nou. Ik weet niet of, je, of je daar, uh, of dat gebeurd is. Hij is uh, 42. Ik zie dat hij toevallig ook nog verjaardag is op 20 april. Oh. Nou, wees er maar blij omheen. 20 april. Wat was er ook alweer op 20 april? Ga je het nou weer zeggen? Oh, nee, ik doe het niet. Nee, nee, doe maar niet. Nee, doe, doe maar doe me niet. Me doe nee, goed. Goed. Dan, uh, nou, ja, dan ga thuis maar even googlen waar het dan wel is, want dat wil je dan wel weten, natuurlijk. Nou, leuk. Heb je nog een opdracht voor vandaag? Goed kit, harpoen, en dat was de Stealing Cars die we toepakken, op de radio. Wij kijken de wereld, de wereld in. Wat is er allemaal gebeurd? Ja, dat was natuurlijk heel erg. Glad gisteren. Ja, ik kon het geel jij nog, de last, Had jij er last van? Nou, ja, het laatste stukje. Vanuit Alkmaar eigenlijk bijna niet, maar toen kwam ik halen binnen en toen dacht wow, ik, hier is het een beetje glad lijkt dat. Oh, oké. Okay. Ja, ik zie er ook helemaal tegenop. Ja, oh. Maar uh, door de gladheid is uh, dus gisteren een strooiwagen van de weg geraakt op de burgemeester Ballingsweg in Hulter. Waar ligt die geheim van Hulter? Ik geef niet. Okay. Maar de vrachtwagen belandde dus op zijn kant in de sloot. Ja. En uh, hulpdiensten zijn aan de gang gegaan, maar... Uh, ja, wees voorzichtig hè, want ik, ik, ik zie het alweer helemaal beginnen allemaal, al die narigheid. Oh, oh zo, ja. heb je er zoveel ervaring mee gehad dan? Ik heb al, ben al zo vaak uitgegleden. Dus ja, met de, de fiets bedoel ik wel dan? Ja. Ja, oh, ja, ja, bij de auto uh, ben je nog relatief safe. Ja. Maar uh, ja, je moet je gas loslaten en je hand erin aantrekken. Ja, hallo, ja. laat het wel heel erg makkelijk klinken. Goh, <laughs> je laat je gewoon uitglijden. Oh, er komt een vrachtwagen, oh, ik kan niet meer sturen. Oh, kijk maar wat er gebeurt. Ja, ja Zo ja, klinkt en... het. Ja, dus zo heb ik het ook uh, ongeluk gehad ooit. Dus, uh, oh, met de auto wel. auto was <laughs> tot totally los. Met totally los. Ja, ja. oké. Okay, dus zo uh, relaxed was het dan ook weer niet, nee, helemaal, uh, denk niet. ik. Uh, <laughs> ik heb er nog... Uh, ja, dat snap ja. ik. Uh, dat is... Uh, ja, ik ook, van. Dat, ik heb het ook wel eens gehad dat ik er dan uitgeleid... Oh, ik trek mijn maar aan. Nee, dat maakt helemaal niet uit. Je gaat gewoon door. Dat, maakt, nee, dat, dat heeft dus, het helemaal geen zin? Dat heeft helemaal geen zin. Nee. Dus uh, nou goed, uh, vandaag in de Telegraaf allerlei dingen te lezen, maar ik zit even te kijken of ik nog in kan komen. Ja. Sowieso uh, hadden we natuurlijk uh, uh, het archief is open. Het uh, oorlogsarchief is open. En daar duikt elke journalist duikt daar bovenop. Ja. En uh, overal dingen te lezen over Annie Schaftingen, vooral het meisje met het rode haar, hebben ze weer wat dingen kunnen achterhalen. Wie, uh, de twee mannen die haar hebben vermoord, met een complete beschrijving hoe dat gegaan oh. is: dat ze opgehaald is, dat ze nog een schreeuw heeft gegeven in de, in de gevangenis. En dat één man probeerde te schieten en die heeft daar een schamschot gegeven. Waar zij op heeft geze gezegd, waarschijnlijk: Nou, ik zou beter hebben geschoten. Dat is een beetje een broodje aapverhaal, dat is niet helemaal waar. Maar uiteindelijk heeft de andere man erbij uh, haar wel neergeschoten en toen is ze daar uh, begraven. Overveen was dat volgens mij. En uiteindelijk, dat soort dingen komen nu maar aan de aan orde. En echt, als je nu inlogt op het archief... dan kunnen er wel wat wachtende voor je zijn. Ik, Pasleden had iemand ingelogd... In ge, in en die had nog 5500 wachtende voor zich. Dus... Uh, ja, ik denk dat het nieuwe geit er een beetje af moet. En dat het, dan, uh, dat het dan wat meer toegankelijker wordt voor iedereen. En vooral Joodse mensen in het buitenland... die willen daar graag gebruik van maken... om toch nog wel dingen uit te zoeken van hun ja. familie. Snap ik helemaal. Lijkt me logisch. Goed, wat zit jij zo al te lezen? Ik zit van alles te lezen. Het uh, is gebleken dat uh, koffiedik... voor iets heel nuttigs gebruikt kan worden. Oh ja, erin Want... kijken in de toekomst. Ja, ja. zeker. En het is zo dat uh, er is iets van 10 miljard kilo koffieafval per jaar... Ja? en toen hadden ze gekeken van... oh, dat was misschien wel uh, handig om uh, beton 30% sterker te kunnen maken. Hè? Huh? Ja, dus Koffie, gaat... Koffiedrap? Ja. Oh. En uh, ja, het is natuurlijk een uitdaging voor het milieu, al die koffieafval. Maar ja, voordat je het gaat doen, moet het eerst verhit worden tot 350 graden... En dan uh, moet het ook een zuurstof eruit gehaald worden. Het oh, heet pyrolyse. <laughs> ja. Maar uh, de onderzoekers bewaarschuwen nog wel... dat uh, de duurzaamheid van hun cementproduct... of dat op de lange termijn wel duurzaam blijkt. Maar ja, ze hebben van alles gedaan. Van, Nou, dat PFAS is ook wel duurzaam. Maar ja, dat ja. was uiteindelijk ook niet zo. Nee. Dus nou ja, we gaan horen hoe het gaat uh, worden. Maar je scheidt dus 10 miljard kilo afval koffie, hè? van koffie. Maar ja, ze zeggen ook als je het in de tuin doet... bij, uh, bij je planten en zo. als ja. je koffiedrap en... Uh, bananenschil en dat uh, blenderen en dan uh, in je tuin gooien, is heel goed voor de tuin. Ja, dat uh, hoor je altijd, ja. Ja, maar ja, ik, uh, als dat 10 miljoen, miljard kilo, wauw. Goed, koffie in, in de beton, maar dan moet het een hele speciale behandeling krijgen waar het voor straks weer erg milieubelastend is, dus wat? Ja. ja heeft dat nog voordeel of is het nou toch weer belastend? Uh, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik vind het een beetje meer ingewikkeld. Het is ingewikkeld, wel. Dat is wel duidelijk ook even een moment voor rust in de show. Is altijd even belangrijk. Tweede plaatje in de programma. I'm a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 Echt een naam? Nee, natuurlijk niet. Aria Welsh, zo heet ze. Maar ze dronk gewoon veel groene thee. Is dan een Londense café. Toen dacht ze, Na nou, als ik later zangeres word. En dat wilden ze heel vroeg al. Heel, heel vroeg in haar leven wilde ze zangeres worden. Nou, dan noem ik mezelf gewoon Creed Bang. Daar ben ik helemaal gek van. Nou, ze heeft een aantal leuke platen gemaakt. Het is uh, 29. En uh, dit is haar laatste plaat. Die kan je natuurlijk ook verwachten in de zaterdagmorgen. Daarvoor nog uh, Jay Beuk. Ook het Engels staan je allemaal Britpopmuziek wat we hier aan u laten horen. En hier had het over uh, All kinds of People. allerlei soorten mensen, ja. Dat is mooi om al te zien, alle soorten mensen. Nou goed, even kijken nog even op de Telegraaf. Een verontrustende bericht van een pasverloofd stel. Dat werd op tweede kerstdag uh, dood teruggevonden in een vakantievilla in Vietnam. De politie heeft een onderzoek geopend. De mysterieuze dood van de twee. Vooral mensen die flink aan het vloggen waren en eigenlijk hun geld verdienden op social media. Uh, Greta Maria Ot Otteson was 33. En haar verloofde Arlo Els Quinton was 36. Die kwam uit Zuid-Afrika. Ze hadden elkaar gevonden. Ze hadden best wel een druk leven. Ze hadden eindelijk een beetje rust gevonden in Vietnam. Ze hadden een mooie villa Daar verdiende ook wel een paar centjes en op een gegeven moment zijn ze nu in verschillende kamers doodgevonden. Niet door geweld. Er is ook niet ingebroken. Het is een heel vaag verhaal. Dus nee? ze zijn druk bezig. Wat is er gebeurd? Er is wel alcohol in het spel. Oh. Maar of ze daaraan zijn overleden is nog niet helemaal duidelijk. Maar het is wel een tragisch verhaal. Want het stel kon je op Instagram regelmatig volgen. En ze hadden allerlei leuke foto's. zag het ook helemaal ideaal uit. Het ideale leven van twee mooie mensen. En dan eindigt dit zo in een of andere villa in Vietnam. Dus nou, oh. we wachten het af. Blijf binnen ga niet de straat op. Oh nee, dat is die andere zaak die we net hebben besproken. Ja, goed. Vertel. Hoeveel drank heb je op je eigenlijk? Ja, sorry, ik heb nog wel op tijd begonnen. Ik moet in de stemming komen. ja Je bent toch jong Met al die ellende in de wereld. Even met je hoofd zwaaien weer ja. weg. Maar de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten die willen dus dat alcoholische dranken een ja? label gaan krijgen dat waarschuwt voor kanker. Net zoals op sigaretten. En het alcoholgebruik is de op twee na belangrijkste vermijdbare oorzaak van kanker in de Verenigde Staten, yeah. na tabak en obesitas. En uh, ja, minder dan de helft van de Amerikanen erkent dat alcohol een risicofactor is. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd of ze dat gaan doen. Want als je inderdaad met zo'n flesje wijn rondloopt en uh, je ziet daar een hele vieze lever op zitten of zo, ja. dat je ook denkt van nou ja, ja misschien toch maar niet of minder. En uh, lang wordt aangenomen dat licht alcoholgebruik het risico deed afnemen. Ja, dus dus bij een je beroerte. Lange, ja dat je langer matig drinken schijnt schadelijk te zijn. En de Surgeon General, die ook wel de dokter van de natie wordt genoemd, die, die, die zegt echt van: Nou ja, weet je, we gaan het gewoon doen. Punt. Ja. Dus dan krijg je straks van die hele nare etiketten op uh, wijnflessen. oh jeetje. Dat is altijd zo mooi, van een ja. chateau, ja, ja, wijnvelden. Ja, echt. Deze die... komt uit Afrika of uh, uit uh, Chili. Ja, van, die, van, die, van die mooie labels die ik kan verzamelen. Ik kan me nog herinneren dat een vrouw in Zandvoort... dat een echtpaar naar Frankrijk ging naar een Franse camping... gerund door Nederlanders en die man hield van wijn. Ik heb hier nog een mooi wijntje. Ja, ik weet niet waar je vandaan komt. Die nemen we mee naar Frankrijk. Nou, daar hadden ze hem... Een... Opengetrokken, en die man die zegt: Jo, maar dat is een lekker wijntje. Even laat die eens even zien. En ik kijk zo naar die fles. Oh, maar dat is wel een. Uh, ben ik weet niet wat je opengetrokken hebt, maar het is wel een prijzig. bleek dat het een fles van. Ik 2000 euro te zijn of zo. Jeetje. Dus we hadden hem. Nou, nou ja, binnen hebben schenk, schenk hem dan maar leeg. En toen bleek het fles op zichzelf al 100 euro waard te zijn. Oh, okay. Dat was zo'n bijzonder verhaal. Oh, wat dus. mooi. Dus, dus mijn ja. goed, was er straks uh, dat soort uh, plaatjes op zitten. Dan wil je hem niet hoor, dat labeltje. Nee, nee, nee. nee, laat maar. Wat heb je allemaal voor uh, akelige ziektes liggen in jouw wijrek? Ja, ja, ik kan het eens even zien. Oh, dit, oh dit, dat en dat. Nee, dat heb ja. ik al. Dat heb ik nog niet. Nou ja, dwa, januari is weer begonnen. En ik, uh, gisteren ben ik alweer uh, over de schreef gegaan. Ah, nee. Ja, ja, ja. ja. Het viel mee. Ik heb ja. uh, twee flesjes. Je uh, nee, <laughs> <hums> krijgt een glas champagne als je binnenkomt. Het was bij het uh, gemengd Zandvoort Koor. Oh ja. Krijg ja, een glaasje bubbeltjes en dan één glaasje wijn heb ik genomen. Dus dat valt mee. Oh, Oké, okay. ja, goed. Langzaam, we moeten we gewoon geloven dat elk ding wat in ons mond stopt... dat dat gecontroleerd moet worden en dat daar ja. een label op zit. En dat uiteindelijk komt er natuurlijk ook nog eens een soort pijnprikkel... als je het wel tot je neemt, dat je afgestraft wordt. Een niet, pijnprikkel? Niet, niet dat je oh, ja. dik wordt, maar dat je al een pijnprikkel vooraf krijgt. Okay. Bij de gedachte dat je iets van chocolade wil eten krijg je Oh, sorry, dacht ik eraan. Nou, dat wist ik niet, dat had ik in de gaten. Het moet allemaal gestructureerd worden, want we moeten beschermd worden tegen ja, onze nou, eigen gedachten. Ik weet nog wel iets anders waar we pijnprikkels bij kunnen gebruiken. Ja, ja oké, okay. dat weer. <laughs> Nieuwe, ja. Nieuwe gedachten, dacht ik. Maar nee, toch niet. Oude gedachten. Oké, okay, wat hebben we hier? Softlance! Gelanceerd vorig jaar met onder andere Milkshake. You ain't even been beside my swimming pool I don't need the pressure on my day off Dip your toes You've been bringing heat, you give me sunstroke I saw all your tweets, so baby, you're so You're You lack yourself when it's a bad joke To question why you talk that way wasn't it like your day? Shout at me, but do a kind of warm and soft And cry some more About your private wars You waste upon us for no particular reason Teasing my ego Mensen komen van Miles ver voor een milkshake. Nou, er kan wel weer genoeg porno op de radio zou ik zeggen. Zo so, de op, zeg. Wat is er voor radigheid? Softlands en milkshake. In videoclip die ligt er niet op dat een vrouw met iets over een kind laten lopen. Nou. Maakt niet uit. Goed, het is tijd voor de Zandvoortse berichten. Zeker, dat wil ik even zeggen. Een nieuwjaarsduik ging niet door. Het is wel even jammer. Ze hadden allerlei dingen goed geregeld. Ze zijn er toch wel heel fanatiek mee bezig geweest. Vooral Ella Paap en Pieter Verstegen, Die zijn echt, die doen het al vier jaar. De organisatie. Die waren toch wel een beetje teleurgesteld. Het is bergen werk gewoon. En dan zie je mensen al in een stad lopen. Dorp, sorry. Jij zit al groot in met de muts op. En mensen komen echt uit Duitsland. Mensen komen echt uit Engeland, uit Amerika. Speciaal voor die nieuwjaarsduik. Nou, ik weet niet, je zet heel hoog in. Ik denk dat ze toevallig hier zijn en dat ze ermee doen. Maar goed, in jouw beleving komen ze speciaal hier naartoe voor die nieuwjaarsduik. Plakken misschien meteen een vakantie aan vast. Of doen ze dan soms ook wel. Maar goed, het is dit hier niet doorgegaan. Ze hadden zelfs wel containers geplaatst in plaats van de tenten. Want de tenten waaiden door die wind redelijk heen en weer. Nou, had je ook helemaal beschut geen beschutting om even... Uh, in en uit de kleren te gaat. Dus dat hadden ze goed voorbereid. Alleen, ja, het was toch even te veel wind. En iedereen twijfelde erover. Maar tot de dag zelf, toen dacht je... Fuck, het waait echt hard. Nou snap ik het. Dus toen was het allemaal weer vergeven dat het Hela. niet doorging. Nou, ja, dat is jammer. Ja. Maar ja, je wil ook niet hebben dat mensen onderkoeld raken of afdrijven of wat het dan ook. Het klonk net ook wel suf. Ja, zelfs, zelfs als je tot je knieën gaat, dan kan je meegesleurd worden. Ja, natuurlijk, broodje. Ja, weet je wel, een maar toen zag je het de volgende dag. Dacht je, nou, het waait wel heel hard. ja. dit dus ja. is toch niet handig. Nee, toch niet handig. Ja, Ooit is het bij ons wel, het wel doorgegaan. Terwijl het toen in het Scheveningen niet doorging. Nee? Daar zijn toen van die prachtige foto's gemaakt. Ook van, de, van die Annapolis van die reddingsboot. Oh ja, door dan echt, Ja, echt geweldig. Ja, vliegend denk, wel bijna. wel dat die de dag van hun leven hebben gehad. Om daar zo te kunnen rondstuiteren. Ja, ja, ja, ja. ja. Oh, dat is wel heel erg leuk. Moet je wel tegen kunnen volgens mij. Ja. Vertel. Ja, slecht nieuws. Want oud-wethouder Raymond van Haafden is overleden. Slechts 71, hè? Dus echt uh, uh, niet oud. Nee, nee. Hij was in 2022 20 nog lijsttrekker van D66 en hij bekleedde ook wel meerdere functies, zoals, uh, oh, bestuurs- en toezichthoudende functies. Zoals, uh, hij Was toezichthouder bij uh, Pluspunt Zandvoort en bestuurde bij het stoomgemal halfweg. Ja. Yeah. En de burgemeester die, uh, heeft via zijn persoonlijke sociale media hierop gereageerd dat, die, uh, dat echt wel dat het heel erg is en. Uh, er was naast een kundig bestuurder, een hele fijne collega... die voor iedereen klaar stond. Dus een D66 ook... Uh, dus iedereen wordt gecondoleerd die Raymond lief had. Ja, nou, vervelend. Uh, Sterker ja. met de familie gewoon. Dat is nog niet Steker. zo heel, uh, oud. oud. Nee. Goed, nieuwjaarsreceptie van 2025 hier in Zandwoord... hebben ze toch een traditie om het allemaal bij elkaar te vieren. Ik vind het echt een heel geniaal idee geweest destijds. Ik weet niet hoeveel keer ze het al gedaan hebben... maar het is hier nog een grote receptie op 10 januari... van half acht tot half tien. En dat is dan in de kerk... Uh, daar is muziek bij natuurlijk van Patrick van Kessel. Uh, met Gieter is uh, Sprokkelenburg. Ja, ik heb het een beetje raar opgeschreven. Maar goed, alleen uh, hapjes zijn er ook te vinden. Natuurlijk een burgervader zal, zal ik weer een nieuwjaarsrede doen. Vorig jaar heeft hij nog flink uitgehaald naar Den Haag. Met borrelpraat wordt de boulevard hier niet gered. Zo had, had hij iets gezegd vorig jaar. Dus ik ben benieuwd wat hij nou voor je boodschap okay. uitdraagt. Hij steekt altijd wel even een hart onder de riem bij de vrij, vrijwilligers. Want zonder die vrijwilligers... Uh, zou Zandvoort niet overeind blijven. En dat is altijd wel een goed punt om dat uh, te maken. Ieder geval. Nou goed, 10 januari dus uh, in de kerk. Welke ja. kerk is het eigenlijk? Want het, staat uh, bij... het is de uh, protestantse kerk, Protestant. midden in het dorp. Midden in het dorp, je kan niet ja. missen. Ja, David Molenburg heeft ook op zijn persoonlijke uh, Facebookpagina... ook nog dat hij iedereen een gelukkig nieuwjaar wenst. En uh, hij zei ook dat bij de brandweer en de briefing van de politie... voor het verlopen van de jaarwisseling... Van, uh, dat hij uh, al sowieso heel erg dankt voor hoe, hoe iedereen daaraan meewerkt. Maar hij zou ook uh, niet spreken over alle schade en alles die nou weer uh, gedaan, gemaakt is. Met alle bushokjes en zo nee, in Noord. Nee, snap ik. En dat je denkt, over waarom in de hemel staan? Dat je al die hokjes langs gaat en het, is allemaal een voor een, uh, het vuurwerk uh, ja. molesteert. Ik dat... heb altijd zo'n fantasie. Bij, bij ons naast het bed staat een honkbalknuppel. Die heeft mijn vrouw uh, tot de beschikking. En ik weet niet waarom hoor. Ik hoop niet dat ik er ooit mee te maken krijg. Dat ze boos op mij wordt. Maar goed, eh, dan heb ik altijd eh, bij ons in de straat ook een bushockey... wat regelmatig wordt eh, stuk getrapt. En dan oh. heb ik altijd mijn fantasie dat ik dan zeg... met die honkbalknuppel toch als een huis uitren. En dan denk ik van... ik ga die gasten even pakken gewoon joh. Ja. ja. <laughs> maar goed, dan moet ik eerst een onderbroek aan. Snowdaad. Bij die tijd ben ik natuurlijk te laat. Uh, ja, veel schade dus, uh, door de vuurwerk. Dat uh, noemde jij al. En ze zitten denk ik om natuurlijk binnenkort uh, alle vuurwerk in heel Nederland te verbieden. Daar zijn ze ook mee bezig. Het is 30, 30 december, is er nog een flinke hoeveelheid uh, in beslag genomen. Bij de Celsiusstraat in de, in de schuur. Er is, uh, 20 Cobra's en 250 Nitraatjes. En uh, een, een, een verdachte, minderjarige jongen is, uh, is opgepakt en heeft afstand gedaan van zijn vuurwerk. Ik moest wel even praten. Maar ja, goed, uiteindelijk heeft hij toch afstand gedaan van zijn vuurwerk. Nou, mooi. Goed. Nog eentje? Ja, ik zie hier ook uh, nog dat er een verkiezing is geweest voor de persoon van het jaar. Oh. Maar wie het, uh, er valt voor Zandvoort echt iets te kiezen. En uh, wanneer het is, dat weet ik niet precies. Maar ik zie hier dus een uh, melding dat het op 28 december uh, is dit gedaan door uh, David Molenburg. En er zijn toch maar liefst drie van die personen komen uit Zandvoort. Dat is Roy van Buringen, Hilly Jansen en Fred Roosenhart. Maar persoon van het jaar is het toch over alleen of gaat het over de over Nee, het gaat, dus, uh, nee het, gaat, het gaat volgens mij over uh, persoon van het jaar voor uh, het Haremsdagblad. Dagblad. Dus er zijn natuurlijk nog veel meerdere. Oh ja. Ik weet ook niet of we kunnen stemmen. Ik ga eens gelijk even kijken of ik mijn stem uit kan brengen. Ja, en ik nee. weet al wel voor wie ik dat ga doen. Nou, dat is goed. Maar ik, ik vind het geloof ik wel jammer. Want het, uh, je kan het er alleen uh, uitbrengen als jij uh, lid bent van het Haremsdagblad. Dagblad. Oh! Dat is dan weer een beetje dom. Want oh, kan je uh... kijk. Oh, dat, is niet. dat is wel een beetje apart. Ja. Dan moet je dus eerst lid worden eerst, ja. uh, en dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan. Kan je niet op een andere manier stemmen dan? Nou, dat weet ik ook niet. Dat ik, zou uh... niet helemaal eerlijk zijn. Ik, ik, ik, zie, ik zie het niet staan. Dus uh, alleen de leden van het Haren Zagblad mogen stemmen. Nou, het is echt maar één woord. Ongelooflijk. Ja, ja. zeker. Nou goed, dat is over de Zandvoortse berichten. De We hebben nog meer Zandvoortse berichten. Eerst hebben wij hier een uh, mopje muziek. Fountains DC. We hebben een CD uit Romance vorig jaar uitgekomen en ze hebben ook wel eens te maken met een bug. Change my name, I you, yeah. Dying inside, I want you yeah. Didn't I say I to, yeah. Honey, I've you, yeah. 28 down. Denk aan de smiths en die zijn momenteel weer populair, het oude Smith geluid. Nou, dat kan je hier horen bij de Fountains DC, de laatste album, vierde album is het alweer. Romance en dat is hier op de Venus is bug. Ja, een bug. We oh, hebben hier regelmatig ook een bug op de, hoe noem je dat, um, uh, op de, in de computer. Goed, vandaag zit nog een beetje te lezen wat er nou precies gebeurd is bij die Trump Hotel natuurlijk. Deze man Matthew Liefensberger is militair echt meerdere malen onderscheiden. Leger-veteraan-worstel met de PTSS. En hij heeft de brief achtergelaten... en de politie onderzoekt nog wat er allemaal in de brief stond. Onder andere stond erin dat hij met explosie, explosie aandacht wilde vragen... voor de ziektes van het land. Verder schrijft hij zijn geest willen reinigen... vanwege de mensen die hij kende die zijn overleden... en vanwege de last van alle levens die ik heb beëindigd. En verwijst hij waarschijnlijk naar de tijd als militair... En Het is wel maf, hij kwam daar met een gigantische wagen, een Tesla. Een soort, uh, ja, een truck is het. En ik denk, als uh, Elon Musk hier naar kijkt... die denkt van, ja, ik moet mijn auto's misschien nog sterker maken... dat als er weer zo'n idioot komt, dat, ze, dat die explosie gewoon in die wagen blijft. Want deze wagen is door die explosie nog redelijk overeind gebleven. Die denken, zeven mensen zijn wel uh, zwaar gewond geraakt. Hij is de enige slachtoffer erbij. En het is wel, ik vind het wel een heel triest verhaal als de man die dan strijdt voor... De, voor, voor voor het land. Eigenlijk mensen wil beschermen en uiteindelijk dan het leven neemt. En nou ja, bijna ook nog andere mensen met zich meeneemt. Maar goed, er is toch steeds onderzoek uh, hoe dit allemaal uh, lichtgewond licht gewond zie ik trouwens, niet zwaar gewond. Mensen zeven mensen zijn licht gewond dus waarschijnlijk heeft hij even gewacht tot mensen iets meer afstand namen. Maar dan uh, ja, dan toch voor het Trump hotel gaan staan. Dat vind ik toch wel een bijzonder verhaal. Ja. Nou, ja, het ja, ja, is ook over was dat niet 9 januari al dat hij ingeaugureerd wordt? Ja, nee. Um, Over vijf dagen? Nee, ik geloof dat het 10 januari uh, krijgt hij te horen uh, wat hij uh, voor straf krijgt. Omdat hij natuurlijk uh, met dat zwijggeld heeft geplaatst aan Stormy New, Storm New Daniels. Hij heeft het nog proberen tegen te gaan, maar ik geloof dat het pas, uh, is het niet de twintigste of zo... Wanneer is dat? Ja, op oh, 20 januari. Ja, precies 10 dus dagen voordat hij uh, arregeert, krijgt hij nog uh, een uitspraak van de rechter. En mm. dat wordt dan geen gevangenisstraf. Want dat zou, ja, dan mag je 10 dagen zitten, denk ik dan. Uh, maar dat wordt. 10 dagen al, maar. 10 dagen, en dan moet je. <laughs> en dan kan hij het uh, land gaan redden. Uh, oh, ja, ja, ja. En dan kom je hem tegen in de gevangenis, zeg je. En waar zit u voor? Uh, nou, zwijgeld, oké. Okay. En hoeveel dagen zit je? Tien dagen. Oh, tien dagen. Ja, dan nou moet ik, uh, moet ik aan Amerika gaan redden. Ja, ja. Ja, ja. ja, ik zie u toevallig. Uh, er is ook een uh, site die een gids voor de presidentiële inauguratie van ja. 2025. Kom naar Washington DC en geniet van de sfeer in de stad... en vier deze speciale dag. Ik denk, nou, echt niet. Ik ben wel nieuwsgierig hoeveel mensen er nu komen op dagen... Want hij heel toevallig. Ja, het was de drugsbezochte inauguratie in. Evel. Ever! Ja, ja, ja, Ever was ja, ja, het! Ja, ja, ja, ja. En je zag gewoon duidelijk het de, de, de verschil tussen uh, Obama en uh, de, van hem. Dat ja, bij Obama waren twee keer zoveel mensen. Dat is niet waar! Dat is niet waar! En ik zit nog steeds te twijfelen. Je ziet nog steeds wel eens die beelden van die aanslag die hij natuurlijk heeft overleefd. En dan zie je hem dus naar zijn oor grijpen. En dan ben ik altijd nieuwsgierig. Uh, hij, op dat moment kijkt hij eigenlijk een beetje naar, naar rechts. En in één keer grijpt hij naar zijn oor. En dan denk ik van. Dat is toch raar. Als je naar rechts kijkt, hoe kan dan je oor geraakt worden door een kogel? Ik denk gewoon glas. Je gaat dus niet even geraakt door een kogel. Ja. Gewoon door glas. Ja, ik zie Als je het dat echt ook, hebt zegt, wordt je echt peeslink ook. Hè? Ik zie trouwens ook dat ze in Nederland ook al feestjes hebben. Ja. Dat je een inauguratieburger kan eten en je krijgt twee wijntjes. En dan uh, worden er lezingen gehouden en zo. Ik denk, uh, in Nederland, ik denk nou, echt niet. Oh, echt van die mensen die allemaal Trump aanhangen gewoon. Ja. Nou ja, ja misschien is het toch wel gezellig om bij elkaar daar te zitten. Ja. Dat ja. zou wel kunnen, allemaal van die hele rechtse knakkers. Ja, ik denk het ook wel, ja. Ja. goed. Oh, dat is, maar, dat is maar 16 euro. Oh, ik kijk had, hier, Rob van Wijk is er wel bij. Dan kan het toch wel, wel hout krijgen. Want Rob van Wijk heeft heel veel bestond van Amerika. Dus die kan ja. misschien nog wel. Hij uh, is, is wel ergens in Den Haag is dat. En dan denk ik van ja, ja oké. Okay. Het is daar ergens op de, bij het ministerie in de buurt. Ja is special in de uh, muziek. And oh, the... kijk, het wordt wel heel bijzonder allemaal. Ik zat ik er net af te kraken, maar ik denk toch wel lekker in je gast. Yeah, uh, ja, why not? Oké, okay. okay. locking poo hier op de radio. If God was a woman. Ja, denk daar maar eens over na. Stel je voor, als het God zou zijn. If God is a woman, the devil is too. Better get down on your knees. I'm gonna pray for you, pray for you. Get down on your knees, pray for you Heaven and hell have no fury Better watch what you do I'm gonna pray for you Blessed be my haters I love to hear 'em talk I make waves like an alligator Walk on Water through the swamp, through the swamp I'm gonna walk on water if God is all minds better get the vine. They say I'm problematic as I turn water into wine, into wine. I'm gonna drink that wine. If God is a woman, the devil is too Ik had graag iets meer uitleg gehad van deze dames. Larkin Poen 2, zeer aantrekkelijke dames. En als die god zijn, nou, dan wil ik wel op bezoek komen. Iets meer uitleg als de vrouw uh, de troon zou bestijgen. Wat zou ze dan doen aan de wereld? Nou, geen uitleg in deze plaat. Jammer, Larkin Poen, heeft een nieuwe plaat uit. En die kan je ook hierop bij. Het is een beetje blues rock gewoon. Je denkt, ja, yeah, even terug in de tijd. Maar dit is gewoon pas geleden uitgekomen. Het is de zaterdagmorgen hier bij Tobak leeft En we kijken met z'n allen natuurlijk naar Syrië. Het komt misschien ook omdat mijn schoonzoon uit Syrië vandaan komt. En ja, dan kijken we toch van, wat wat is er nou precies allemaal aan de hand Maar Ahmed Al-Shara is de leider van de groep die Assad afzet. Hij probeert een goede indruk te maken. Hij heeft zijn militaire uniform de laatste weken ingeruild voor een pak. Ja, en dan gelooft iedereen dat hij meteen op het goede pad is. Ja, goed <laughs> oh, klerenmakende man. Ja. Duidelijk hè? Ja, ik had ze oké, okay, hij heeft een goed pak aan en hij ziet er wel heel verzorgd uit. Ik bedoel, hij heeft eerder ook bij Al-Qaeda gezeten en ISIS die is die aanhanger van geweest. Hij is over het een en het ander En nu heeft hij ze allemaal afgezworen, zegt hij. En hij heeft zijn baard getrimd en uh, geen muts meer op. En hij heeft niet uh, zo'n jurk aan. de wek je vertrouwen, hè? wek je vertrouwen. Dan wek je vertrouwen, hij nou, ziet er heel verzorgd uit. En uh, mijn uh, schoonzoon zei van, nou, ik probeer elke serie hier in Nederland te simuleren. Ga dan terug, ga dan terug, ga het land maar opbouwen hoor, doe maar. Nou, zo, zo erg staan ze er ook weer niet te springen om terug te gaan. Eerst moeten eens even afwachten wat gaat gebeuren. Ja, ik kan me voorstellen. Ja, het zijn echt bizarre dingen daar hoor. Het, het, het, het, het, het vliegt me altijd wel aan als je die mensen dan een, een, een overleden nog aan het zoeken zijn. Dus al die, die hele dus berg. Dus puinhoop. die puinhoop. Oh, ja. oh ja. Ik heb ook wel eens dat ik mij s'ochtends wel eens verzucht. Ja. Dan, uh, uh, uh, uh, mijn vriend is uh, niet altijd de positiefste. En dan zegt ik <lacht> van ze, nou, we mogen wel heel blij zijn dat wij hier gewoon zo... Lekker lui wakker worden en dat het zonnetje schijnt. En ja. je gaat gewoon lekker koffie zetten. Ik bedoel, je zal er maar tussen die puinhopen, ergens tussen een paar stenen, ergens moeten kijken dat je daar slaapt. Ja. En dat ja. je gewoon geen water hebt en dat je geen toilet hebt. En dat je, ja, dan mag je toch wel heel blij zijn dat je het hier zo goed hebt. Ja. En blijft het wel zo. Want ik hoorde ook net vanochtend ook een uh, soort podcast. Dat iemand toch zei van een jeugd die uh, is helemaal in shock omdat Trump die een speech heeft gehouden. Dat, uh, dat uh, de legers opgebouwd moeten worden... en dat we echt een serieuze oorlogsdreiging wat, hebben. Wat zei Rutte over voor weer? The security situation does not look good. Nee, precies. Dat ja. does not look good. Oh. Ja. Nou goed, hij is in dienst nu. Hè. Hij wordt betaald door die uh, door die daar. Dus hij moet er weg. Uh, door de, de wapenindustrie aan. wordt hij betaald. Ja, <laughs> Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet of het zover gaat. Nee, ik denk het ook niet. Hij is wel bezig met de, de veiligheid. Ja, Nee, maar okay. we, we, we mogen hier uh, toch op, op, op dit moment... nog zeker wel heel blij zijn... dat. Uh, dat we alles voor hebben. Grote voorraadkasten, uh, zijn de supermarkten. Ja, ja, ja, dus, uh, ja. Ja. En of als er stickers op wat gezond is en wat niet gezond is, toch? Of ja, oh, nou, nou. Exact, die, die, die aangetaste levers op de wijnflessen. Ja, nou, nou, dat eh, hebben we het goed, hè? Ja, <laughs> het, ik, nou ja, goed. Ik, nou ja, goed ik, nou ja, regelmatig met mijn zo aan het praten over het verschil tussen Nederland en uh, mensen uit Syrië. Of aan Arabier, weet je wel. Dat uh, ja. is Nou ja, Arabieren hebben gewoon grenzen nodig, zegt hij. Echt, die moet je grenzen geven. Die kan, democratie. <laughs> oh, je kan echt op die manier met ja. zijn praten over de situatie. Democratie. Ja, euh, nou ja, goed, je kan het proberen daar, maar ik denk niet dat het gaat lukken. Ik zeg, nodig maar een keer uit hier ja. voor dit programma. Ja, precies, nou, daar zit hij nu op te wachten, denk ik, maar het is wel leuk. Maar om wij wel, over, over ik vind die, het wel ja, interessant. Precies. Maar het is wel, ja, die hebben toch een andere soort mindset. Ja. Hij is dan wel een stuk verwisseld geworden, uh, geworden, deze schoonzoon van mij, maar het is wel, ja, die mensen hebben gewoon grenzen nodig. En het doet me zo denken aan Tito, en uh, Tito was de natuurlijk van uh, Jooslaven, Jooslaven. Jooslaven, Ja, ja. En die overleed in 1980. Echt een dictator. Hele rare dingen gedaan. Maar toen overleed hij. En viel, toen werd echt grote puinbak in het land. En toen uiteindelijk gingen wij daar naartoe. Om het land een beetje te redden. Niet helemaal gelukkig geloof ik. En uh, dus uh, ja, sommigen hebben het blijkbaar wel een dictator nodig. Vandaar dat ze af en toe ook al die dictators dan weer aanbidden. Weet je, Stalin en Lenin. Die, oh, in die tijd hadden we het best goed. Doe even normaal, joh. Ja. Weet je wel? Nou ja, goed. Ja, allerlei fantasieën over het vroeger dat het misschien beter was. Nou, ja, dat, dat, zijn ons, dat is ons niet vreemd natuurlijk. Dat denkt altijd dat het beter was vroeger. Goed. Is er nog muziek op de zender? Zeker. De moment van rust. De chills. We hadden het over suiker, te veel suiker alleen, allee eten. Nou, zij waren geïnspireerd en hebben een plaat gemaakt. Bad suiker. de show voor. Bad Sugar Tastes bitter sweet. Ja. Nee, ja, dat is, dat is ook een hele dag over te gaan over deze tekst, denk ik. Goed, dat klinkt wel lekker zoetsappig. Snow bounce. Ja, in de tijd in december gemaakt waarschijnlijk. En het heet Bad Sugar with the Chills hier bij Toepak leeft in de zaterdagmorgen. Fijne toestel op aanstaan en we, we slepen door de eerste dagen van januari heen. Heb je ja. ook al gewerkt trouwens, of niet? Ja, ik ja? heb uh, gisteren en eergisteren gewerkt, ja. ja. En uh, wel gisteren wel nog naar de uh, Nieuwjaarsreceptie geweest van uh, gemengd Zandvoortskoor Zangvoort. Ja. Want, uh, en, en vandaag zien we elkaar weer. Want morgen is natuurlijk het uh, nieuwjaarsconcert hè? In, uh, in de Agatha kerk Ja, klopt. We zijn al druk bezig met voorbereiding ja, hier. Zag ja, ik. Marcus ja. zag ik hier net. In, uh, nou ja, wij zijn dus uh, ook uh, uitgenodigd. En daarnaast heb je dan nog de Bishop zingers en het gewone Agatha Koor. Agatha. Dus dat wordt dat wel. Altijd, wordt. Het is altijd wel een, een leuk concert. Het is altijd. Uh, Sfeervol en uh, ook een ons ons. dat mensen wensen elkaar allemaal nog gelukkig nieuwjaar en nieuwjaar. Het is altijd, uh, ja... Ik vind het altijd wel een warm gevoel. Nou kijk, dat is mooi. Het brengt het dorp weer helemaal bij elkaar, Ja, en het, het kerstconcert die. van ditzelfde koor... Uh, ook met dit anderen erbij. Dat was ook erg... Dat uh, was voor het goede doel. Ik weet niet wat er nu opgehaald is. Maar de kerk was uh, behoorlijk uitverkocht. En uh, iedereen moest dat toen 10 euro betalen. Morgen is het gratis. Yeah. Maar uh, dat was voor een goed doel. En uh, uiteindelijk... Uh, ...was dat ook uh, dat iedereen er echt een heel fijn uh, kerstgevoel aan over hield. Het was, uh, ja, war, warmte om ons heen, hè? Huh? Oh, nou, ja, vroeg. want ik ben ook nog, nog een kerst staan op kerstavond. Dus dat is om negen uur voor bij Wat, de waterkant. Wat een liefde allemaal weer, zeg. Het vliegt het ja, het mij gewoon helemaal aangewoon. Ja. Nou, gewoon even met de, de, de harde cijfers, gewoon weer bijna een half, miljoen, een half miljoen Duitsers. Nou, dat zijn niet heel veel Want ik Weet je hoeveel Duitsers er zijn gewoon. Ja. Ik verwijs niet aan de oorlog, dat maakt helemaal niet uit. Hij heeft de online petitie uh, uh, ondertekend dat ze een landelijk vuurwerkverbod willen. Dus landelijk zelfs, dus, Ja. Wauw. Dus uh, hou je vast, gasten die nu nog vuurwerk kopen in Duitsland... Huh? die soms met drie auto's die kant op gaan rijden... want dan kunnen ze de lading verdelen over drie auto's. En uh, ze hopen op die manier dat ze het voor elkaar krijgen. En uh, Nou ja, goed, ze hebben zich daar natuurlijk zich redelijk misdragen. Daar. Ze, uh, uh, ze de eerst met Auto hadden ze nog maar slechts 90.000 handtekeningen opgehaald... een zaterdagochtend... Uh, nu dus is het 480.000 handtekeningen bij elkaar. Dus nou, het gaat de goede kant op. Dus ja, ja, die vuurwerkhandelaar, die zullen denken... Kut, het is echt klaar nu gewoon. Ja. Ja. Ja, dus... ja, dan moeten ze het helemaal uit Polen gaan halen of zo. Uit China zelf. Ja ja, ja, ja Zo'n ja, vliegtuig ja. mag ook niet de lucht in vol uh, vuurwerk. Nee, ik, ik hoor echt mensen die regelmatig naar Duitsland rijden... en toch heel spannend vinden om die grens over te gaan. Maar ja, sommige mensen gaan echt met drie auto's. Zei ook al en Sommige mensen gokken het gewoon. Ja, ja, en busjes worden tegenwoordig natuurlijk aangehouden. Hè. Dat komt door mevrouw Faber. Ja, ja zeker. Die staat ja, dus je moet echt wel weten... Terwijl... bij welke grensovergangen staan ze niet. Ja, niet Is echt... daar niet een site voor dat je kan zien waar staan we? ja. Nee, ik, grap, ik ga zo zoeken. Nou ja, ja wat, welke grenzen... Ja, er zal vast wel tips zijn toch op internet. welke ik, grenzen kan, ook, kan ik het beste pakken? Wat er een app is. Ja, wat er een app voor is. Ja. Moet ja. Ja. je er ook wel lid van worden, dat is wel weer logisch. Ja, ja, ja, ja. Maar goed, gaat ga, ga wel de goede kant op. Ik moet zeggen, ik, ik zou het wel missen. Want met auto Nieuw was ik ook met vrienden. En dan, dan, dan ga je daarna ga je naar buiten. toch altijd een beetje spannend. Je moet om je heen kijken, want er is knal knal. En er vliegt wel alles rond. En nou goed, dan allemaal van die vijftigers... Bij elkaar die nog vuurwerk gaan afsteken. die het eigenlijk al een tijd niet meer hebben gedaan. En dan gaat het toch bijna fout. en dan knalt er eentje. en dan denk ik, Nou, ik ga weer naar binnen toe. Doe, ja. Maar het geeft toch iets aan van. Ja, er komt een nieuw jaar aan. Ja, maar ik, ik vond wel. het uh, uh, oude en nieuwe. vlak daarvoor vond ik. bovenop een kast ergens. een doosje van die grondvlinders. Nou, die stellen niks voor. die zijn heel klein. Die zijn, ja, koud vuur. Vijf uh, centimeter, ja. En uh, die heb ik er een paar afgestoken. Nou, ik, ik vond er eigenlijk geen aan om te doen. Het was wel even grappig. maar... Het is moeilijk om dan een vuurtje of een lont te hebben. Die had ik helemaal niet. Nee. Dus ik heb ze gewoon weggedonderd. En uh, die gaan gewoon een uh, weg. Oké. Okay. Klaar. Ja. Nou goed. Ja, gewoon vinden ze toch altijd wel weer leuk. Ah, wel, dat ja, wel. ja, dat is toch wel weer Nou goed. Ik ben blij, blij dat uh, thuis dat een beetje beafgeschoten hebben. Ja, nou, ja, zo doet het niet meer. Nee. Uh, nou, niet thuis in ieder geval. Waar hij het wel doet, geen idee. Nou goed. even de laatste plaatjes voor negen uur. Favorite songs. Maximo Park. My best je behind me. But I'll be damned if I'm giving up. Your intervention was timely. I was acceptable. ...gegeven om een plaatje te maken over je favoriete plaat. <lacht> ja, de... Wat ook wel vaak werkt, is gewoon een plaat maken over radio. Maar dan gaan de radiodistubbers je ook je plaat draaien. Nou goed, dit is ook leuk. My favorite song. En gelukkig hebben we al die lijsten weer gehad. De top 2000. Ik moet zeggen, ik verzamel steeds meer mensen om me heen... ...die eigenlijk de top 2000 wel kunnen kotsen gewoon... En je hebt tegenwoordig natuurlijk daar alternatief Hoewel, Dat is al een tijdje bezig. De Snop 2000. Ik hoorde op Radio 1 erover. En dat zijn allemaal een alternatieve plaatjes. En elk jaar in de Snop 2000 staat er een andere nummer 1 in. Dus ik bedoel, nu, het is natuurlijk altijd heel chinant. Heel veel mensen uh, die ook met de auto nu bij elkaar komen. Die gaan dan zeg maar aftellen. En als laatste plaatje voor 12 uur zit je weer in het verleden te graven. Met een heel oud kut plaatje van Queen of de Eagles. Dan gaan ze allemaal meezingen. Want dat is dan Het waar eigenlijk. Ja, je wil een leuk plaatje hebben om, om, om het jaar mee af te sluiten. Dan zit je weer met jou op meuk mee te zingen. Dus nou ja, goed. De Snop 2000 is een goed alternatief. Mocht je het niet weten, is, dus kijk gewoon even op internet... en je kan de oude lijsten van vorig jaar en het jaar daarvoor... kan je allemaal nog terugvinden. Dus dat is uh, goed om te weten. Nou goed, straks in het tweede geval van het hebben we natuurlijk uh, een geschiedenis. En vandaag staan we stil bij, ik moet even kijken, 4 januari. Uh, 4 januari, een aantal mensen die jarig zijn. Echt weer interessante gasten die jarig zijn. En natuurlijk ook weer gebeurtenissen. Onder andere hebben we straks even over Elvis